Wat er niet? Te Wat ziek? Oh. Wat heeft hij? Nog weer niet zijn keel. Ja, ik geloof het wel. Heeft een van jullie dan misschien verstand van stofzuigers? Oh, dat zou ik niet durven beweren. Wat is er met je stofzuiger? De slang is stuk. Heb je hem hier? Ja, natuurlijk. Anders zou ik het jullie toch niet vragen. Ik laat je toch niet naar de belmer komen? Je gaat me toch niet vertellen dat je hem helemaal vanuit de belmer hier naartoe hebt genomen? Met de auto. Oh, je hebt een auto. Dat wist ik niet. Ja, hoe wou je dan dat ik uit de Bijl naar hier naartoe kwam? Over een paar jaar kun je elke vijf minuten met de metro. Dacht je dat nou, Huis? Vergeet het maar. Nou, daar ben ik ook bang voor. Ik denk dat als het zover is, dat dan zal blijken dat de heren Surinamers toch maar liever met een chevrolet naar de binnenstad gaan. En dat er van die frequentie niets terecht komt. Heb jij een net, dan? Denk je dat je maken kunt? Misschien. En een uh, hamer? Nee. Heb je die ook nodig dan? Nou hoor ik dat je uit Rotterdam komt. Kan ik je helpen? Nee. Gaat wel. Zie je, daar heb je nou een man voor nodig. Dat moet je nog maar afwachten. Nou nee, dat zie ik zo al wel. niks. Zal ik even Hansaplast gaan kopen? Wel, nee. Ik ben zo verdomd gezond, dat geneest ik mezelf wel. Ik ga even mijn uh, overhemd uitwassen. Zal ik dat niet voor je doen? Nee, dat doe ik zelf wel. Ik voel me anders wel schuldig, hoor. Dat hoeft niet. Kijk jij maar of je het doet. Je bent een held. Bij de volgende toon is het... Tijd voor de Felix Müllerzo. Precies. Dat is zeker hard gewerkt. Zoiets. Als de jongen deden we daar wel spinnen op. ...bloedstrekken. Dat is een probaatmiddel. wat je wel meer van in de rutsjes. Ik weet het. Meneer Vries. Meneer Koning. Meneer Beerta is hier vroeger directeur geweest. Die zit nu bij mij. Dank u wel, meneer. Hé hey Lex, ben je terug? Hoe was het? Ja. Het was wel fijn. Eigenlijk... Wat is er met jou gebeurd? Ik heb me in mijn duim gesneden. Eigenlijk is een duim een heel gek ding. Helemaal als je dat twee tegelijk ziet. Ik heb een keer een nacht niet kunnen slapen... omdat ik dacht dat mijn grote teen net als een duim aan mijn voet zat. Ik <laughs> dacht dat je een aap was? Ik vond het beangstigend. Hier zijn je kaarten terug. Ik heb er maar wat tuin bij gedaan. Uit Auvergne. Lekker. Het is daar vergeven van de tuin... En wat zei je, Balk? Ik krijg het niet. Nee? Maar dat neem je toch zeker niet? Hij zal een gesprek aanvragen... met het hoofd van de afdeling personeelszaken... van het departement. Goedemorgen. Het zou toch idioot zijn... als ze jou met zo'n je bleven afschepen? Ja, dat vind ik eigenlijk ook. Wie wordt er met de je afgeschreven? Ik. Oh, jij? U tekent ervoor. ja. Ik teken ervoor. Het zou natuurlijk beter zijn als we allemaal hetzelfde als meneer Goud kregen. En dan waren we meteen van een hoop gedonder af. Ja, zeg, ik ben een beetje belazen. Uh, laat meneer Goud maar hetzelfde verdienen als wij. <laughs> u stemt zeker op de communistische partij. Nee, maar u wel op de VVD. <laughs> <Ja>. <laughs> ik stem op de VVD. Hoe weet u dat? Een kapitalist als u. Meneer Goud, dat weet nog iedereen. <lacht> nou, kapitalist. Maar ik stem wel VVD. Lex heeft uit hoever je voor me meegebracht. Mag ik dat eens zien? Mag ik het er ook even uithalen? Ja, natuurlijk. Ik denk eigenlijk dat het lavendel is. Kees? Gelijk. Het is lavendel. Ja. Dat heb je met die automobilisten. Die weten niets meer. Je gaat hem dat toch niet zeggen? Natuurlijk ga ik hem dat zeggen. Maar toch niet dat je dat van mij hebt? Nee, jij blijft op buiten. Die tem van jou is lavendel. Nee. Ja hoor. Ik heb het gekocht van een man die ermee langs de weg stond. Dan heeft die man je belazerd. Nou, ik houd het er toch maar op dat het tijm is. Want ik heb het aan een heleboel mensen gegeven. En het zou te vermoeiend worden om dat allemaal te herstellen. Maar ik dank je wel natuurlijk. Lex, houd het erop dat het tijm is? Maar ik ben er toch zeker van dat het lavendel is? Als jij dat zegt, dan ben ik dat ook. Ik heb een brief aan Appel geschreven. Zou jij die even willen lezen? Beste Carl, we hebben je stukken van Van der Ven gelezen Ik ben er niet van u dat het op deze wijze niet in aanmerking komt voor ons tijdschrift. De reden is dat je op geen enkele wijze gerefereerd hebt aan het oorlogsverleden van Van der Ven. Een de andere reden is dat je ook geen melding maakt van de grote tekorten. In zijn werk, terwijl dat nog onze mening in een serieus artikel toch niet mag ontbreken. Ik zou dus graag zien dat je er nog eens aandacht aan wilt besteden, want dat jij de aangewezen man bent om te herdenken, staat voor ons vast. Misschien goed, Anton Perta. Nou, is goed. Had ik liever gezien dat je er de nadruk op het gelegd dat van de Vent ons alleen interesseert als cultuurhistorisch fenomeen. Maar kan ik het zo wegsturen? Ja. Kan ik dit rondsturen? Er zijn anderen ook op de hoogte. Stuur het maar rond. Dan ga ik nu eerst even koffie drinken. Ik ben nu even een Freek. Waarom was je nou zo onzeker over? Ik heb toch niet gezegd dat ik er onzeker over ben? Je hebt gezegd dat je onzeker bent omdat het juffrouw over betreft. Ja, dat is waar. Waaruit blijkt die onzekerheid dan? Oh. Ja, hoor, dus, ik ben natuurlijk altijd onzeker, dus hoe kan ik dat nou antwoorden? Als ik ergens onzeker over ben en ik loop zo'n tekst door... dan zijn er meestal plaatsen waar ik die onzekerheid voel. Ook al weet ik niet altijd te waarom... Heb jij dat niet? Ik denk dat iedereen dat wel heeft. Waar heb jij dat dan in, in, in deze tekst? <coughs> dat wij juist van jou horen. Ik heb geen bezwaar tegen deze tekst. Wat mij betreft kan niet zo geplaatst worden. Meen je dat nou? Tuurlijk meen ik dat. Weet je net over verbaas? Waarom? Omdat ik dacht dat je zeker bezwaar zou hebben. Ik denk dat je onzekerheid meer van morele aard is. Dat, dat, dat is natuurlijk niet waar. Misschien niet, maar ik kan me voorstellen dat de afweging tussen lof en kritiek in dit geval heel moeilijk is. Omdat je die mensen allebei kent. Ik zou dat in ieder geval moeilijk vinden. Dat is altijd moeilijk, natuurlijk. Maar als je daar zeker van bent, zou je van mij niet horen dat je het niet kunt plaatsen. Dankjewel. Daar ben ik werkelijk heel blij mee. Dat, dat, dat meen ik oprecht. <laughs> Goed. Jawel. Meneer Beerta heeft die brief aan Appel toch nog niet verzonden, hoop ik. Waarom? Omdat ik daar toch wel ernstig bezwaar tegen zou hebben. Wat mankeert eraan? Er staat hier... Wij zijn unaniem van mening. Appel zou daaruit kunnen concluderen dat Ad en ik het ook met deze brief eens zijn, en dat ben ik helemaal niet. Hoe kan ik dat nou concluderen? Jullie zitten toch niet in de redactie? Maar wij zitten hier wel samen op de kamer, en als je dan unaniem zegt, dan zou iemand kunnen denken dat het ook voor ons geldt te meer, omdat je over twee personen toch eigenlijk niet van unaniem kunt spreken. Heb jij die brief van Appel al verzonden? Nee, hoezo? Bart heeft bezwaar tegen formulering. Ik heb er bezwaar tegen dat u schrijft, wij zijn unaniem van mening. Appel zou daaruit kunnen opmaken dat Ad en ik die mening delen, en ik althans ben het met de strekking van die brief absoluut niet eens. Wat zijn je bezwaren dan? M mijn bezwaar is dat dit aandringen op het vermelden van iemands politieke verleden op een hetze begint te lijken, en ik zou niet willen dat de suggestie werd gewekt dat ik het daarmee eens ben. Maar wil je dan dat ik daarom die brief weer verander? Ja. Maar dan moet ik alles weer overtikken. Dat wil ik wel voor u doen. Dat kan ik, want dan ziet Appel dat de brief op jouw machine is getikt, en dan denkt hij dat jij het brein op de achtergrond bent. Ik kan hem toch op de machine van meneer Beerta tikken? Op mijn machine kan ik alleen tikken. Ik tik die brief wel over. Het spijt me bijzonder. Dat hoeft je niet te spijten. Als u nog even wacht, meneer Beerta, dan heb ik misschien een oplossing. 24, 25, 26, 27. Als u nu, wij zijn unaniem van mening, vervangt door de heer Koning en ik vinden, dan zijn dat precies evenveel lettertekens en dan hoeft u de brief niet helemaal over te schrijven. Ik heb het tegen Appel niet over de heer Koning. Ja. Dan heb ik nog een andere oplossing. U kunt ook schrijven. Koning en ik vinden allebei... Laat verder maar. Ik ben nu al bezig. Nee. Heb je bezwaar tegen wanneer ik vanmiddag naar de bibliotheek ga? Nee. Ik wilde namelijk enkele boekwerken opvragen om te zien of ze voor aanschaf in aanmerking komen. Uitstekend omdat het eigenlijk jouw vrije middag is. Nu als ziek is blijf ik toch. Dus je hebt er geen bezwaar tegen. Nee, graag rustig gaan. Dan ga ik maar. Goed. Misschien dat ik nog terugkom, maar ik wou vanmiddag ook nog een uur vrij nemen. Dat zie ik dan wel. Tot morgen dan waarschijnlijk. Ja, goed. Nee. Het bureau van Bart. Om zijn machine stonden drie stapels mappen en papieren, elk circa 70 centimeter hoog en links en rechts lagen nog een paar kleinere. Hij begon voorzichtig de stapels door te nemen. Wat hij aantrof verbijsterde hem. Bestelbonnen uit antiquariaatslijsten die weken geleden al hadden moeten worden doorgegeven. Mappen met knipsels van maanden oud. Rondzendbriefjes die alleen afgekruist hoefden te worden. Stapels vragenlijsten die zo konden worden doorgestuurd en die een redelijk functionerend mens binnen twee uur met de grond gelijk zou maken. Brieven die al maanden onderweg waren. Doorslagen van brieven. Stapels fiches, twee dozen met nog meer fiches. Kleine papiertjes met rood en blauw onderstreepte aantekeningen in een microscopisch handschrift. Het bureau van iemand die op het punt staat in elkaar te donderen.